Volgens Rombouts is het CDA flets en verdeeld en moet dat veranderen. PostNL heeft sinds 2010 ruim 800 postbezorgers ontslagen... wegens slecht functioneren. Dat bevestigt het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving... van het VARA-programma CASA. Het programma zegt veel klachten te ontvangen... over de bezorging door PostNL. Reden voor het ontslag is vaak dat de post gedumpt is... in plaats van bezorgd. De werknemer wordt in zo'n geval op staande voet ontslagen... zegt een woordvoerder.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 Om drie uur vannacht gaat de klok terug naar twee uur. De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. In het laatste weekend van maart begint de zomertijd weer. In de onderste regionen van de eredivisie heeft NAC Breda afstand genomen van VVV. De wedstrijd tussen VVV en de club uit Breda eindigt in 4-1 voor NAC. NAC stijgt daardoor naar de zestiende plaats en haalt Willem 2 in. De Tilburgers verloren in Den Haag met 2-0 van ADO.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 De overnachting. Luc Ikink. Dames en heren, nacht en welkom voor het College Hotel in Amsterdam. Patrick Liers is er niet en dus neem ik, Luc, vanavond een, een stukje van hem over. Mijn gast van vanavond brak door met haar rol in de musical Turks Fruit... en daar won ze een John Kraaikamp Musical Award... Maar in 2010 wint ze die prijs opnieuw voor haar rol in Dromen zijn bedrog. Maar het musical leven heeft ze inmiddels vaarwel gezegd. En op dit moment is ze in de bioscoop te zien met de film The Domino Effect. En ze speelt ook een suffige antropologie-student in de Britse serie Fresh Meat. En ze is net terug uit Amerika, waar ze aan een eigen album heeft gewerkt. Kortom, ontzettend veel te bespreken. En ik ben echt ontzettend blij dat ze hier is. Achter de deur van deze kamer zit actrice en zangeres. Vooral misschien wel Jelka van Hout. Ik ga even aankloppen. Neem aan dat ze thuis is. Goed volk. Kijk, kijk goed volk. Hallo. Hallo. hallo. hallo erin. Oh, dus moet ik even de, de, de ja, Do-Nat-disturb oh, ja, do, do, do, Laat de do nat maar hangen, ja, ja. want anders worden we weer gestoord. Ja. Kijken of die niet tussen de deur komt. Huppatee. Kijk. dan gaan we zitten? Ja, dat is niet zo heel veel. We hebben één, uh, nou, één zitje hebben gecreëerd. Ja. Hè? <laughs> nou, welkom in, het, in dit hotel. Dankjewel. Vind je het mooi? Ja, zeker. Ja? Zit je veel in uh, dure hotels? Nou, niet in dure hotels, maar ik zit wel veel in hotels. Ja? Ja. En waarom? Uh, omdat ik het afgelopen jaar heel veel heen en weer heb gereisd. Van Amerika naar Nederland, van Nederland naar Engeland. Van Engeland naar België en... Dus ik heb heel veel hotels gezien het afgelopen jaar. Dus ik ben, ik in mijn hotelkennis is best wel op, uh, opgekrikt. Ja, en zit je dan ook uh, elke keer als je dat hotel binnenkomt... dat je denkt van, oh, daar gaan we weer. Nou, ik beheug me altijd heel erg op die hotelbedden. Want om een of andere reden weten ze daar precies de juiste matras, matrassen aan te schaffen. Echt waar? Ja, vind ik wel. Jij houdt van de matrassen van ja. hotelbedden? Ja, die zijn altijd precies... Niet te zacht, niet te hard. En dan lekker zo'n vlossig bed. Zo'n zo zo heel dik dekbed? Ja, heerlijk. Ja, oké. Okay. Ja, ik hou er niet veel van. Oh. Maar, nou ja, oké, okay, soms wel. Het moet een beetje een goed hotel zijn. Maar oké. Okay. Heb je een drukke week gehad? Ja. Ja, nou het valt wel mee nu. Ik ben nu even rustig. Ik ben een beetje alle eindjes aan elkaar aan het knopen... Voordat ik weer uh, echt de drukte inga. Oké, okay, dus je hebt een soort stilte voor de storm weer. Ja. Ik heb uh, vanmorgen je film De Domino Effect gezien. Oh, kijk. Ja, kijk. ja we hadden een cd'tje gekregen van, van, uh, uh, uh, van, de, van de filmmaatschappij. En ik, uh, uh, ik moet zeggen, ik werd er een beetje ongemakkelijk van. Ja, ja. dat snap ik. ik kreeg, uh, het gaat over de crisis... Vleg je uit, waar gaat die over? Ja, het is um, ja, Dorman Effect zegt in principe al een beetje waar het over gaat. Want het, het, het is een beetje zo als er bovenin iets fout gaat, wat dat voor een effect heeft, zeg maar aan de onderkant van de toren. Zeg ja. maar en um, um, in dit geval gaat het echt over de kredietcrisis. En um, ja, het gaat bij de banken gaat het fout en dan gaat het bij eigenlijk allerlei verschillende ondernemers en, en mensen uh, over de hele wereld uh, gaat het eigenlijk uh, mis. Want alles heeft uiteindelijk met elkaar te maken. En ja. Dus het is uh, ja, een mozaïekfilm in die zin. Ja. En, uh, uh, ja, dus het, het is, ik snap wel dat je er ongemakkelijk van wordt. Want dat had ik eigenlijk ook toen ik hem voor het eerst zag. Maar vooral dat ik gelijk dacht: oh, ik moet echt eens weer sparen. Ik moet sparen. <laughs> dat had ik dus ook. Ik stond dus vanmorgen, ik stond een uurtje of acht op. En toen ben ik om negen uur gaan kijken. En rond een uurtje of elf dacht ik. Ik moet nu mijn administratie gaan doen ja, ja, precies. Nou, dat, had ik ook, ja. dat had ik ook. En voor mij was het eigenlijk wel heel leuk. Want de film is bijna vier jaar geleden opgenomen. En, uh, en dus ik had voor het eerst eigenlijk dat ik een film kon zien... of iets waar ik aan mee had gewerkt... waar ik al heel erg afstand van had genomen. Dus ik wist eigenlijk al niet meer precies hoe het ging. Ik kende het script niet meer. Het was gewoon echt te lang geleden. Dus voor mij was het ook echt alsof ik gewoon naar een film... ...zat te kijken waarvan ik nog niks wist. En waar je dan toevallig in zat. En waar ik dan toevallig in zat. Ja. Dus uh, daardoor kwam hij bij mij ook wel wat harder aan... ...dan dat, ik, dan dat het misschien anders het geval zou zijn. Jij speelt een, uh, een, uh, uh, een opgewekte tante eigenlijk. Die, uh, die, uh... Ja, ik vond je misschien ook wel een beetje naïef ja. in de film. Ja, dat, ja het is, het is, ik speel echt een type die... Ja, heel graag goed wil doen en uh, het kwade niet ziet in de mens ja. en, uh, en dat uh, heel hardnekkig volhoudt. Je begeleidt dan ex-gedetineerden en, uh, en gaat er wat bedrijfje met ze oprichten. Ja, ik ga dan een soort uh, ja, zo'n zo wat Jamie Oliver ook al heeft gedaan, zo'n zo zo restaurant waar je dan ex-gedetineerden dan uh, weer een kans geeft. Ja. Dat begint zij dan. En... Um, ja, zij is eigenlijk de enige volgens mij die echt uh, het meest positief is in die film. Ja, want ja, het is wel een... Uh, het, is wel een uh, nou, het is geen tranentrekker, maar het is wel een film waar je wel even voor moet gaan zitten. Ja. En, en je krijgt niet echt een goed gevoel bij, dat hoeft ook niet. Nee, dat dat, dat, nee maar dat vind ik eigenlijk ook... Nou, aan de andere kant, ik vind, dat op, ik vind dat uiteindelijk geeft het juist ook wel weer een goed gevoel. In de zin dat wat er heel erg overeind blijft in de film is... Uh, wat het menselijke tussen mensen is. Dus uh, eigenlijk het goede in de mens blijft wel uh, overeind zijn. En de echte waarde van waar het nou werkelijk om gaat... familie en, en vrienden en gewoon proberen gelukkig te zijn... dat, dat komt ineens veel meer uh, boven dan, uh, dan, dan waar het in het begin misgaat... met financiën en materiële dingen. Dus dat, dat vond ik er wel heel mooi aan. Ja, waar heb je hem gezien? Film? Ik heb hem uh, thuis voor het eerst gezien. En daarna heb ik hem in de bioscoop gezien. En hoe kijk je dan naar zo'n film waar je jezelf in speelt? Nou, normaal gesproken is dat uh, niet te doen. Want Dan denk je alleen maar, <laughs> oh, oh, en dit en die scène. En oh, wat zie ik eruit? En oh, dat had ik anders willen doen. En, maar omdat er nu zo'n tijd tussen zat... kon ik hem echt gewoon, echt als film, gewoon kijken. En dat, uh, dat vond ik eigenlijk wel een bevrijding. En dan had je, toen had je niet het gevoel van, oh, daar had ik, uh, had ik anders moeten reageren. Of daar had mijn, had mijn, had mijn blik anders moeten zijn. Of... Ja, dat heb ik normaal alleen sterker. Omdat je dan, dan is het nog zo dichtbij. Dan, dan weet je nog precies wat je ervan vond. En nu wist ik eigenlijk ook niet meer welke teksten eruit waren gehaald. Of, dat wist ik niet meer. Dus, ik, dus wat het was, is wat, ik, wat het is geworden. En, en daar, daar moest ik het bij doen. Dus, dus um, uh, wat dat betreft... Ja, was, ik eigenlijk, was het eigenlijk wel, echt wel een verademing om het op die manier eens een keer te bekijken. Ja. Ja. En uh, nou, hij draait inmiddels in de bioscopen. Uh, lees je dan ook meteen alle recensies? Ga je dan meteen alle kranten kopen, opengooien... en kijken wat, wat men erover zegt? Nee, omdat ik ook niet... Ja, meestal doe ik dat wel, hoor. Want dan ben ik veel te nieuwsgierig. Maar in dit geval wist ik ook niet precies wanneer het nou allemaal erin zou staan. Dus als ik iets tegenkom, dan, uh, dan uh, lees ik het wel. Maar ik heb er nu niet specifiek de kranten opgekocht. En soms weet je gewoon, oh, dan staat het er morgen in. En dat wist ik nu niet. Dus... Ja, ja, ja. Ja. Um, uh, het gaat dus over de crisis, domino-effect. Als het ergens boven fout gaat, gaat het beneden misschien ook wel fout. Of vaak zo. Of fouter misschien, uh, fouter, misschien ja. wel. Inderdaad, daar komen de klappen dan misschien wel harder aan. Ja. Echt, dat is wel echt het, het actueelste thema wat je kan hebben natuurlijk op dit ja. moment. Ja, en het, uh, het mooie eraan is eigenlijk... toen wij maakten, toen was die kredietcrisis eigenlijk pas net een beetje ingeslagen. En toen voelde ik dat zelf nog niet zo. En nu die film dus vier jaar later uitkomt... en de kredietcrisis is gewoon eigenlijk, weet je wel, heel, veel duidelijker voor iedereen... wat het inhoudt werkelijk en wat het, wat het betekent voor iedereen... Heeft die film eigenlijk veel meer impact, denk ik, dan als hij misschien vier jaar geleden was uitgekomen? En toen is jou gemaakt de film? De ja. film was eigenlijk al af en ja. bleef op de plank liggen. Nou, nee, het was niet helemaal af, maar omdat het over de hele wereld is opgenomen, waren er allerlei gedoeltjes om al het materiaal bij elkaar te krijgen. En het heeft gewoon heel veel tijd gekost. Ja. Dus, um... En houdt zo'n thema als de, de financiële crisis jouzelf ook bezig? Ja, zeker. Want je, ja. je bent dan acteur, zangeres. Ja. Uh, dat lijkt me niet de meest zekere basis voor een uh, nee. stabiel inkomen. Nee, maar dat is het natuurlijk ook nooit geweest. Dat, dat wist je natuurlijk al van tevoren. Hè? Dat, tenminste, uh, we weten allemaal dat in de kunst, dat is al jaren zo, is het al, Je bent al heel erg gewend aan onzeker beroep. Dus wat dat betreft, misschien scheelt dat wel. Misschien is het nu wel veel enger voor mensen met vaste banen. Ja, ja. Van oeh, dit staat een beetje op de schop. Terwijl ik ben, dacht, ik ben gewend dat het morgen afgelopen kan zijn. Dus, en dat ik gewoon elke keer moet denken, oh, wat heb ik nu? Dan komt er <lacht> nog wat aan? En, dus, wat dat betreft uh, uh, is die onzekerheid, die, die, daar, daar word je al, al eigenlijk al helemaal mee uh, uh, ja, verweven als je aan, aan dit vak begint. Alleen ja, het is, je merkt het wel. Je merkt gewoon dat, er, uh, bijvoorbeeld, dat je veel minder draaidagen krijgt om iets te maken. Normaal gesproken deed je een film misschien in uh, 40 draaidagen. Ja. Nou, nu is dat 25. Het oh, ja? moet allemaal snel snel. En het moet wel allemaal één hele film. Wat ja, ja, om dus, de dus... kwaliteit ook minder? Nou. Ik denk niet zozeer het erge is dat iedereen het wel weer redt. Dus dan <laughs> denk je mensen: nou, mooi, dat kunnen we allemaal. Maar de kwaliteit. Je weet gewoon niet hoe het zou zijn geweest. als je gewoon meer tijd en uh, meer scènes had kunnen nemen. Dus ja. ik denk wel dat in principe de kwaliteit minder wordt. Maar, maar, uh, maar vooral dat je, uh, dat je gewoon merkt dat het gewoon zo'n zonde is dat je niet meer echt heel erg in kan, kan, kan, kan, kan, kan vroeten, zeg maar, in een rol. Want nee, je hij moet kan toch niet gewoon... nog een keertje over of zo Nee, zeggen. soms moet het gewoon echt in één teken opstaan. Nou, ja. dat, dat voel je wel. En ook dat er gewoon, ja, toch gewoon minder wordt gedraaid... en alles gaat naar België qua filmen... En... Je merkt gewoon, je merkt er zeker heel veel van. En, en uh, nou dat is dan echt het praktisch op je werk. En merk je het dan ook thuis dat je, dat je vaker uh, weet ik veel, de administratie doorneemt of, uh, of, of met je man gaat uh, bespreken van oké, okay, hoeveel hoe hebben we? Wat komt er binnen en uh, hoe lossen we het op? Ja, ik ben, wel, ik ben er wel uh, veel alerter op geworden. Ja. Maar ook, ik heb een gezin. Dus ik, in bedoel, ik heb een kind. En ik heb er gewoon ook een van veel grotere verantwoordelijkheid. En, uh, en ja, je merkt gewoon alles. Ik kost gewoon veel meer geld, weet je wel. Ja. En, uh, en je moet dat gewoon echt wel in de gaten houden. Je wil echt niet... Ja, Ik, ik ben echt daar, blijf echt wel hard aan het werk. Ja. ja, en je werkt ook veel, want je hebt heel... Ik bedoel, je bent. Dit is misschien wel... Het oh, klinkt altijd zo stom dat het jouw jaar is... maar het gaat wel goed in ieder geval dit jaar. Ja, ja, dus je hebt heel goed. veel werk. Maar ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat er collega's zijn... die misschien wel weinig of geen werk meer hebben door die crisis... Ja, maar aan de andere kant, nogmaals, weet je, in mijn vak merk je dat nog niet eens zo heel erg, omdat dat altijd zo geweest is. Ik bedoel, ik, heb nu, ik, weet, ik weet nu wat ik tot februari doe. Maar daarna is er weer zo'n zo gat. En dan heb ik geen idee wat er gaat komen. En je weet niet hoe het volgend jaar weer gaat zijn, ook met producties. En, uh, dus, uh, dus je merkt het wel, maar uh, ja, het, het blijft gewoon een onzeker beroep. Heb je een backup plan? Nee. <laughs> maar ik heb wel eens dat ik er dan wakker lig, weet je wel. Dat ik dan echt denk, oh, maar wat nou? Als ik dus geen werk meer krijg, dan kan ik dus niks. Want ik ben gewoon niet geschoold. Ik kan niet, je kunt maar niet zomaar even ergens op een kantoor neerzetten. Want dat, dat kan ik gewoon de niet. De managementfunctie functie zit er niet in. Nee, maar ik bedoel, ik zou best wel wat kunnen. Maar ik ben nergens voor geschoold. Ik ben niet... Ja, dat, dat, dat baart me wel zorgen. Dat ik soms denk, ik moet gewoon weer gaan studeren ook daarnaast. Want dan heb ik in ieder geval nog een soort... Backup, maar. Wat houd je dan tegen? Tijd. Op <laughs> ja, dat ja. Moment, ja. Ja. ja, en ook ik ben gewoon helemaal, ik kan helemaal niet goed leren, joh. Nee? En ik wil het ook eigenlijk helemaal niet. Dus ja, maar ik, ik, ik denk daar wel eens over na. Ja. Hoe, uh, hoe ben jij begonnen? In uh, me, uh, je middelbare school gaan, neem ik aan. En toen uh, moest je op een gegeven moment een keuze doen. Wat ga je doen qua vervolgopleiding? Ja, ik was altijd wel een beetje een zwever wat dat betreft. Omdat ik eigenlijk heel veel dingen leuk vond. En, uh, ik ben begonnen eerst met de kunstacademie uh, uh, in Utrecht. Ja. En uh, daar heb ik een jaar gezeten. En dat was helemaal niks voor mij. Het was heel individueel en heel erg één op één. En, uh, en, en alleen. En uh, ik weet nog wel dat ik een keer een tekening moest inleveren. En dat het gewoon niet donker en bruin en zwart en grijs genoeg was. En toen dacht ik, nou, ik weet niet of dit nou helemaal mijn ding Stond er is. Tot wel de tekening dan? Ja, dan had ik weer iets gezelligs getekend, weet je. Dat kon dan niet op de kunstacademie. Het moest allemaal een beetje... Moest allemaal heel zwaarmoedig. En, en, en, en, ja, ik <laughs> en zit even te kijken hand. of we hier kunst... Maar we hebben daar één schilderij hangen... wat dan bloemen op ja. staan. Het is niet heel depressief. Nee. nee, maar het is ook een beetje een replicaatje van iets. Ja, dat zal, ja. zal even kijken wie het is. Ik denk dat het gewoon een Chinese replicaatje is, hoor. Het is een, uh... het is een, een soort bloemboeket voor de luisteraars. Lanique. Het is een beetje zo'n... Okay, het is meer. een laniek. Een, het is een echte laniek, denk ik. Ja. Oké, okay, hoogschoolverkund. Dat was het niet. Nee, dat was het niet. En toen uh, heb ik eerst nog een jaar daarna ben ik gewoon gaan zweven, heb ik natuurlijk gewoon even drie maanden communicatie uh, gestudeerd. Wie niet? Want, wie, wie, want wat dat, dat doe je als je het niet meer weet. En uh, uh, ik had geen idee wat ik daar deed, joh. Dat, dat, dat, toen ben ik volgens mij echt maar drie maanden geweest, ben ik misschien twee weken op school rondgelopen. Dat was het. En toen ben ik gewoon gaan werken in Amsterdam. En uh, in uh, Boom Chicago in het Comedy Theater. En uh, dat vond ik heel leuk. Maar en... hoe kom je daar? Wat, wat, wat deed je daar dan? En werkte ik achter de, achter de bar. Okay. En uh, het was een hele leuke tijd. En, uh, en, uh, en toen ben ik naar de filmacademie gegaan. En die heb ik wel echt uh, afgemaakt. Gewoon de, de volle vier jaar. Ja. ja. En uh, uh, was het dan? Want daar ben je niet meteen je gaan richten op, op, op de planken staan, toch? Nee, nee, nee. Ik denk dat ik dat wel altijd wel wilde. Maar dat ik dat een beetje te eng vond op dat moment. Dat ja, ja. ik echt dacht, ja, dat willen we allemaal wel. en uh, dat, dat, hè, Ik wist helemaal niet hoe of wat. En mijn zus zat toen op de theaterschool. En de theaterschool vond ik ook wel vrij bedreigend. Dat was wel zo'n... Zo'n zo zo serieuze afbreken en uh, weer opbouwen. de Politiek. Dat ik dacht, oef. En... Um, en op dat moment was ik uh, nog heel erg bezig, ook gewoon dat ik het heel leuk vond om met mijn handen te werken. Dus ik wilde toen heel graag um, decor bouwen en, uh, en klussen, zeg maar. Oké. Okay. En toen uh, dat heb ik gedaan en na een aantal jaar had ik ook al wel weer door dat dat niet het ook niet was. Waarom niet? Omdat het gewoon eigenlijk, je bent in Nederland als je art-directie doet of decor bouwen, mm. dan, uh, dan, uh, dan ben je gewoon een soort veredeld verhuizer. Oh. En dan ben ik fysiek niet op ingesteld. <laughs> Want dan moet je eigenlijk gewoon alles dikke Stukken telkens van de ene studio naar de andere studio. -show. Ja, van alles. Of je staat weer een levensgrote plastic koe in een, in een, in een vrachtwagen te duwen. En, uh, en dan denk je, wat ben ik godsnaam aan het doen? Uh, drie hernia's verder dacht ik, nou, ik weet niet. Ik was dat. Het, was een, uh, het is een vrij dienstbaar beroep. En ik, ik, deed, ik heb het gedaan omdat ik dacht dat ik echt iets uh, kon toevoegen. Iets uh, kon creëren. En dat... Ja, dat dat zo werkt het gewoon niet. Het kan wel, maar dan moet je echt grote producties doen of dan moet je ja, dan moet je net op de goede plek zitten. En, en, en alles daaronder is toch een soort veredeld verhuizen. Ja. Is er op een gegeven moment dan een soort van uh, ja, weet ik veel klik geweest van dat je wakker werd en dacht. oké, okay, nu ga ik uh, toch een beetje de voorgrond uh, op en de planken op. En, uh, ja, ja, zeker. was voor mij heel duidelijk eigenlijk. Want ik, ik uh, had op de uh, theater of op de uh, filmacademie had ik al een keer uh, was al een keer iemand naar me toegekomen en zei van ja, wil jij niet een keer auditie doen? Ik had altijd een hele grote bek en ik liep altijd een beetje zo'n gekke acts op te voeren daar. En uh, dat heb ik toen gedaan en toen kreeg ik een uh, hoofdrol in een telefilm. En uh, dat was een hele zware productie. Het was echt alles wat je maar kunt bedenken zat erin. dat was echt moord, doodslag, zelfmoord, zelfmutilatie, uh, uh, uh, incest, naakt. Echt, ik had het gek niet voorzien dat zat erin. Dus toen was ik daar wel eventjes van terug eens, uh, Ja, ik dat je dan meteen denkt van, oh dit is het. Dat was wel pittig. En toen, uh, toen later, toen ik dus uh, aan het werk was uh, als setdresser en als art director... toen uh, begon het heel erg te kriebelen. Want uh, wat bij mij altijd op nummer één heeft gestaan, dat is muziek. En ik zong altijd. En door de filmacademie ben ik daar eigenlijk een tijd mee gestopt. Omdat dat gewoon niet samen ging. Ik had allemaal beentjes en die wilde afspreken. En dan moest ik weer op zondag draaien en dat kon dan weer niet. En dus op een gegeven moment merkte ik dat ik een paar jaar niet gezongen had. En daar werd ik heel ongelukkig van... En toen dacht ik van, ja, nu moet ik toch... Ik was toen 5, 24. Toen dacht ik, oké. Okay, als ik echt een andere kant op wil... Dan moet ik nu radicaal het roer omgooien. Dus toen heb ik echt van de een of andere dag gezegd... ik ga het allemaal niet meer aannemen. Dan maar geen werk. Dan ga ik maar weer achter een bar staan. Maar ik ga er nu echt proberen te doen wat ik wil doen. Ja, en heb je nooit de, de, de, het idee gehad van... oh, dit kan wel eens de verkeerde beslissing zijn? Vreselijk, ja, absoluut. Absoluut, alleen maar. En Zeker als je rekeningen binnenkrijgt en ze niet meer kan betalen. En, en dat je echt denkt, oh, waar ben ik aan begonnen? Terwijl ik gewoon daarvoor best wel een normaal, leuk, goed bestaan had. En, en, en ik had ook een goed netwerk opgebouwd en ik ja. werkte veel. en Het ging ook goed, alleen ik, ik, ik werd er gewoon niet gelukkig van. En waren er mensen die jou het afraden om het, om het op die manier te doen? Nee. Of juist aanmoedigen? Ja. ja. Er zijn heel veel mensen geweest die zeiden al eerder tegen mij... van ja, dit is niet helemaal voor jou, hè? Dat weet je wel, toch? <laughs> Terwijl en, je uh, daar met die plastic koers zat als jouw. Ja. En uh, nee, het, is, het zijn juist eigenlijk alle mensen in mijn omgeving... die hebben echt gezegd van... Uh, en behalve mijn familie dan. Die waren allemaal een beetje zo van oef. Die vonden het niet zo'n goed idee. Die zagen mij natuurlijk weer iets inwisselen voor iets anders. Dus die dachten, oh jee, hoe ja, lang Ik heb even meegeteld dat was de vier, vijfde keer geloof ja, ik al. Ja, daarom, dus dan ga je. Uh, maar ik denk dat ik gewoon daarvoor gewoon ook niet genoeg lef had om dat te doen. Hm. Want ik heb altijd, ik heb wel altijd spijt gehad. dat Ik bijvoorbeeld niet naar de uh, conservatorium ben gegaan. Daar heb ik altijd spijt van gehad. Ja, ja. Want uh, ja, op zich klinkt het logisch als je heel erg van zingen houdt. Je zit een beetje. Ja, maar ik vond dat zo eng. Want dat was, voor mij is, is zingen is een soort. Ja, het is een deel van mezelf. Dus het is iets heel persoonlijks. Dus ik was heel bang om daarop uh, op aangevallen te worden. Of, uh, dat er dan zo'n zangjuffrouw achter je staat die zegt dat je het niet goed doet? Of ja, zo. of dat je een andere stijl creëert dan, dan, dan wat van jouw eigen is. En, en dat, dat vond ik heel eng daar aan. En achteraf denk ik, oh, bodomme, dat was eigenlijk de beste opleiding voor mij geweest. Wat, maar ja. Wat was voor bandjes, uh, waar, waar speelde je in? Oh joh, uh, ik begon... Ik begon met een soort ska-beentje. Toen zat ik nog in mijn in mijn Gothic periode. <laughs> hoe heet dat beentje? Oh, hoe heette die nou? Ah, oh, dat weet ik niet eens meer. Dat was echt op de middelbare school. Dat was echt toen ik was het eerste brugklas. Dus was ik elf of zo. Koffers. Ja, was koffers. Ja. ja. En dat was dan echt in het uh, in het uh, bandhok van school in de, in de garage beneden. En uh, daarna kreeg ik een beentje. Dat heet. Dat heette Star nee, nee, het heette The Stark. Nee, eerst heette het The Summer of Love. Mooi. <laughs> zo heel idyllisch. En dat was echt zo'n. Ja, ook een coverbandje, maar dat was echt zo'n zo bandje. Met alleen maar jongens en uh, ik moest alleen maar Janice Joplin zingen. En, en, en Jimi Hendrix en de Stones en alles. <laughs> en, uh, en dat heette eerst Summer of Love. Toen heette het Peter Gunn en It's Total Catastrophes. Waarom? Dat ja, waren de jongens die waren oh, ja. ook maar heel jong, weet je wel. Oké, okay, goed. En naam. toen heette het uh, The Star was an easy. En nu heet het, geloof ik, Just a Bunch of Old Friends. Making some music of zoiets. Maar het oh, staat ja, nog steeds. Ja, ja, het is nu echt een gelegenheids... Uh, maar jij zingt ook nog in die band? Soms soms <laughs> wel, Gewoon ja. Over de lol, ja. Dan vraagt ze je of je nog, of je nog even meekomt spelen. Nou, mijn man die zit, die zit nog steeds in die band. Dus, uh, dus ik, uh, af en toe dan, uh, dan duik ik wel eens op en doe ik wel eens mee. Maar ze spelen bijna nooit meer. hoor. Het is echt een gelegenheidsband geworden. We gaan straks ook nog uh, verder praten over, over je muziek. Want dat is wel... Uh, nou, jij bent dan niet naar het conservatorium gegaan. Maar volgens mij voor de rest is het wel echt een en al muziek in jouw leven. Je ja, ja. hebt ook een plaat meegenomen. Die gaan we draaien. Oei, leuk. Ja, nummer van uh, Tony Rice. Why you been gone so long? Ja. Ik uh, heb wel heel even gegoogeld op de naam Tony Rice. Maar wie is het? Want ik ken hem niet. Ja, Tony Rice is uh, ja, een Amerikaanse artiest. Die, ja, die maakt een beetje een combinatie van... Ja, hoe kan je het zeggen? Uh, country, bluegrass, uh, Americana. de uh, whole shabam, zeg maar. En hij... Um, hij maakte hele vrolijke muziek. En ik wilde pers iets uitzoeken dat als je nu s'nachts naar huis rijdt... dat je gewoon een beetje een lekker autorijmuziekje hebt. Daar hou je zelf ook heel erg van natuurlijk. Ja, en ik heb deze plaats voor mij wel... die heb ik grijs gedragen, Want ik was voor de film Jackie... waren wij twee maanden in Amerika. En dit was de enige cd die we bij ons hadden. En mijn zoontje was helemaal weg van één nummer. En dat is dit nummer. En dat kon ik op het eind ook gewoon helemaal meezingen. En... En uh, dus toen ik de tweede keer naar Amerika ging en alleen uh, door Amerika moest rijden... toen uh, was dat ook de enige plaat die ik mee had genomen. Niet op mijn iPad natuurlijk, maar gewoon de enige echte live CD, zeg maar. En uh, het is gewoon echt een lekker autoreijnummer. Nou, dan gaan we ons even op de, op de A1 en de A10 en de A27 even inbeelden dat wij in Amerika zijn. En dan gaan we hem draaien. Tony Rice met why, why You Been Gone So Long. <laughs> Rain's Lord, I run to my window. All I do is just wring my hands and moan. And listen to that thunder, Lord, can't you hear that lonesome wind moan? Tell me, baby, now why you've been gone so long. Tell me, baby, now why you've been gone so long. You've been gone so long now. Tell me, baby, now why you've been gone so long. A Wolf is scratching at my door, Lord, Lord, and I can hear that lonesome wind moan Tell me, baby, not why you've been gone so long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 Wolf is scratching at my door, Lord, and Lord, and I can hear that lonesome wind moan. Tell me, baby, not why you've been gone so long. So I guess I could get stoned And let the past paint pictures in my head They kill a fifth of Thunderbird And try to ride a sad, sad zone Tell me, baby, now why you been gone so long Tell me, baby, now why you been gone so long You been gone so long now Tell me, baby, now why you been gone so long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 Hier ah. zat ik mee te zingen. Ja, ik doe altijd de tweede stem, om een van de reden. Zing je? Oh, ja, je, nee. als je in de auto zit, dan doe je de ja, tweede alle, stem. alles. Ja. Maar Tony Rice heeft misschien wel helemaal geen tweede stem bedoeld in dit liedje. Nee, maar ja, dan heeft hij een pech. Ja, even uh, dikke pech ook. Uh, ja, je zei al, je komt net terug uit Amerika eigenlijk. Of nou wanneer, wanneer ben je teruggekomen? Uh, zo ongeveer twee weken geleden. Oké. Okay. Nashville ja. was je. En in Memphis, ja. En in Memphis. Nou ja, uh, de mensen die een beetje van muziek houden, die weten al dat dat wel een soort van mecca is voor, uh, voor, uh, voor de muziek. En dan vooral voor Amerikaanse muziek. Ja. Uh, wat heb je daar gedaan? Uh, ik heb uh, mijn plaat uh, daar afgeschreven. Ik was, uh, ben al <laughs> tien jaar bezig <laughs> met uh, mijn eigen plaat. En ik, ben, uh, ja, ik had al heel veel materiaal hier. En ik liep een beetje vast. Ook omdat de muziek waarvan ik hou... Dat, is hier, dat leeft hier veel minder. Ja. En, uh, en toen uh, was J.B. Meijers... Dat is uh, gitarist uh, onder andere van de dijk die uh, had een periode opnames gehad in de Sun Studios in uh, Memphis. En dat is de studio's waar uh, Johnny Cash en Elvis en zo altijd opnamen. Mm -hmm. En uh, dat is nu een museum, maar het is nog steeds een, een studio, s'avonds. En uh, die zeiden van, nou stuur eens wat demo's naar die producer daar. Misschien, nou, misschien vindt hij het wel leuk. Yeah. <laughs> dus dat heb ik gedaan. Dat staat daar het schoen aangetrokken. Um... Voor je spannend? Ja, vond ik het ook te yeah. Het is sowieso heel eng om demo's te laten horen. En... Um... Tuurlijk is dat eng, want je, ja, je zit wel gelijk in de sunstudio. Dus het is niet dat je hem eventjes naar weet je wel, iemand in Lutjebroek opstuurt. Nee. Dus uh, dat heb ik gedaan. En die jongens was heel enthousiast. Die zei, nou weet je wat, uh, als je een ticket uh, koopt... mag je van mij uh, twee weken de studio gebruiken. En dan uh, gaan we schrijven en dan gaan we gewoon verder schrijven. En hoe werkt het dan? dan? Dan Hij helpt jou dan met de teksten en hij Ja, mee. hij... Uh, nou, niet, zo, niet eens zozeer. Maar hij uh, uh, bijvoorbeeld koppelt je aan artiesten daar... En dan ga je daarmee, ja, het is heel raar, een soort blind date is het eigenlijk. Ik voelde me een soort van mail-order-bride toen ik daar naartoe ging. <laughs> maar uh, dan word je in een kamer gezet, en dan is het, nou, dit is die. En dan ga je zitten, en dan ga je proberen aan het eind van de dag met een liedje erbuiten te komen. En uh, dat heb ik gedaan, en ik heb er acht nummers geschreven, oh. die ik uh, allemaal uh, ga gebruiken. Dus uh, het heeft enorme oogst. <laughs> Enorme hoogste. Dus ik eigenlijk, wat uh, hoe lang ben je er geweest? Twee weken. Dus, dus waar, daar waar je tien, tien jaar mee bezig was... wordt nu in twee weken bijna Ach, afgerond ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat is ook wel raar dat je dan ineens... ineens ja, het was ook gewoon de, de tijd. Ja, dat is ook zo. Is ook zo. Maar ik, ik, uh, ik had wel meer aanbiedingen om uh, of sneller een plaat te maken... Maar dat voelde niet goed, omdat er heel veel, uh, ja, je heel veel restrictie krijgt eraan. Dus het is heel van, ja, dat kunnen we doen. En dan doen we even snel plaat We moet wel een beetje poppy. En, uh, oh, ja, ik wilde dat allemaal niet. Want ja, jij houdt van Amerikanen misschien, ja, toch? Van, van wat we nu hoorden eigenlijk. En ja, dan, onder andere, ja. En Dit is dan ja, het is, meer country. En... Ja, ja de Amerikanen is eigenlijk het beste begrip, denk ik. Maar omdat het heel breed is. Het gaat echt van volk tot echt country, tot ja. rock eigenlijk. muziek ook. die je zit als je in de auto zit. En ja, door de lange wegen van Amerika heen rijdt. Alles met een snik, zeg ik altijd. <laughs> ja. En, uh, en ja, dus ja, voor mij... Ik denk ook dat het lang geduurd heeft ten eerste. Omdat het voor mij uh, eerst ook heel erg wennen was. Het schrijfproces. en uh, Omdat ik dat niet eerder had gedaan. En dat, dat, dat duurde gewoon voor mij voordat ik daar me een beetje zeker in voelde. En, en dit was gewoon echt, echt de laatste laatste zet die ik nodig had en dat is heel goed bevallen. Ja, <laughs> je gelukkig er ook heel bij. Was ja. het een mooie tijd. Oh man, het was echt. Ik heb echt, ja, ik kan iedereen zo, zo aanbevelen om een, om een tijdje in je, in je eentje iets te doen. Um, maar het was echt, het waren echt de twee mooiste weken van mijn leven. Ja, ja echt waar? Ja. Dat is ook niet leuk om te horen voor je gezin. Nee, maar die weten wel wat ik <laughs> leuke dingen. Nee, maar voor mij persoonlijk. Echt ja. voor mij, uh, voor mij uh, qua ontwikkeling en, uh, en ja, qua dromen die echt uitkwamen. Echt, echt letterlijk. Ik heb echt in mijn dagboekje vroeger geschreven... ik wil naar Nashville. En dan reed ik dan met Tony Rice op de radio. reed ik naar Nashville. Uh, wat is het, 400, 500 mijl. En uh, in mijn eentje... En ik kwam daar aan en, en ik, ik heb daar Bonnie Raitt zien optreden... Emily Harris zien optreden, John Hyatt. Ik zeg, de hele mikmak heb ik daar zien spelen. En ik dacht alleen, maar ik, ja, ik, ik ga nu huilen, denk ik. Als er weer iemand opkwam. Het was gewoon echt, voor mij echt een droom. En zeker om, daar, om dan in zo'n magische studio... daar gewoon je liedjes te kunnen schrijven. Dat is gewoon, ja... Dat is gewoon echt absurd. Ja, ik heb niet. echt heel erg iedereen alles bedankt. <laughs> het <laughs> universum. Ja. Ja. Ik hou ook wel van muziek. Maar uh, jij bent echt wel echt een liefhebber van die Amerikanen muziek. Waar komt dat vandaan? Want dat, nou, dat kennen wij hier eigenlijk helemaal niet zo heel goed in Nederland. Nee, dat klopt. En het is ook echt wel een tijdje een soort taboe geweest. Om ook van country te houden. Dat weet ik nog wel. Want toen zat ik op de, op de, op de filmacademie. En dan was het allemaal uh, Head en Mochiba en zo. En dan zat ik met mijn countryplaatje in mijn autootje. En dat kon echt niet, want ze zeggen, not done. Het <laughs> wordt nu wat populairder, dat, ze, dat, dat merk je wel. Dat, dat, dat mensen er steeds maar aan gaan wennen. Door de, een beetje het sing songwriter en daarna dat Volkie. Die Mumford and Sons. Ja, mensen kunnen het steeds beter waarderen. En, uh, en, uh, maar bij mij is het denk ik echt in de basis uh, zo gekomen... dat mijn vader die had eigenlijk altijd alleen maar klassieke platen en dan had hij één plaat van de band, één plaat van Little Feet... één plaat van Emmaloo Harris, één plaat van Tolly Parton... één plaat van Kate and Emma Gargle. Dat is een, een Canadese volkszinger, ja, zijn dat. Yeah. Twee vrouwen. En, um, en ik werd altijd helemaal gek van die klassieke muziek. Dus ik trok altijd die, die plaat uit de kast. Dus ik denk dat het daar echt is gebeurd. En dan... Ik neem aan dat jouw album, want je hebt al een paar aanbiedingen gekregen... of in ieder geval om je plaat af te maken, moest het weer poppie. Je wilde per se een album maken waar dat soort liedjes op staan. Echt Americana Sound. Ja, ja dat was voor mij al, altijd al heel duidelijk. En, en ik, ja, ik, dat is ook, daarom heeft het denk ik ook zo lang geduurd... omdat ik dat hele traject ben afgegaan. En ik dacht eerst, oh, te gek, kan ik dat maken? En toen ik ermee bezig was, voelde ik gewoon steeds meer... ja, dat het toch een beetje in een hoek geduwd werd... naar wat ik zou willen maken. En toen dacht ik, ja... Ik ben nu 34. Het is niet, ik ben niet heel oud, maar ik ben ook niet heel jong meer. Ja. En als ik nu al iets ga maken waarvan ik weet dat ik het niet wil maken... dat is volgens mij niet goed. Dus ja, maar ik denk dat ik... ook heel veel mensen juist denken van... oh, oké, okay, ik krijg het aangeboden. Ik ga het gewoon doen. Ik kan ja, nou iets maar, ja, maar je hebt ook wel klassieke verhalen van mensen... die uh, eigenlijk iets heel anders wilden maken... en dat ze, uh, en dat ze dat het, uh, daar heel erg succesvol in worden... En dat je dan dat ze nooit meer terug kunnen naar wat ze eigenlijk wilden voor zien. Het klinkt wel een beetje alsof dat dan veranderd is ten opzichte van vroeger. Want vroeger ging je dan uh, uh, hogeschool voor de kunsten... en dan drie maanden communicatie. En nu dacht je van, nou, ik wacht wel eventjes. En nog een jaartje Ja, wachten. dit en nog is een voor een mij mijn belangrijkste project ooit. Dat is het gewoon. Het is heel persoonlijk. Het is heel... Uh, uh, ja, het, het, het, het, het gaat al met mij mee sinds ik een klein kind ben. Dus... Dus ik neem het gewoon heel serieus. Dus voor mij is het een grote studie. Deze. Ja. Ja. Maar dan, uh, uh, ik kan me ook voorstellen dat een plaat met Amerikaanse muziek... Wat, wat wij in Nederland gewoon niet zo goed kennen, die stijl... Ja, dat dat, dat uh, uh, niet de nummer één hit album gaat worden. Zou nee, dat, maar dat is natuurlijk. Nou, nee, Nou, nee, tuurlijk, ik denk dat je iedereen die muziek maakt... zou wel een nummer één hit willen hebben. Maar het gaat mij echt om wat ik wil maken... Want anders had ik natuurlijk nu wel een soort popplaat dingetje kunnen. Dat had ik wel kunnen doen, maar ja, daar had ik gewoon was ik gewoon niet gelukkig van geworden. Hè? En is het ook een album met de bedoeling dat je dat je de, de, de onze ons, uh, Nederlanders ons popliefhebbers even gaat leren van, oké, okay, jongens, dit, dit is er nog, dit is er ook dit soort muziek. Uh, nee, want muzieksmaak is gewoon zo ongelooflijk uh, uh, secuur werkt dat. Ik bedoel, het is voor iedereen zo anders. Je kan niet iemand iets zomaar opdringen. Je, je kan wel iemand kennis laten maken met iets nieuws, maar het, voor mij is het nogmaals: het is gewoon zo'n persoonlijk ding dat ik moest, het moest gewoon gemaakt worden. Ja, maar dan en, ik... ja, misschien dat niemand het ooit hoort. Weet je dat? <laughs> oh, dat wil ik ook niet zeggen hoor. Maar maar, uh... nee, maar dat dat zou kunnen, je weet het niet. Maar het, dat dat ja, soms is de weg er naartoe is gewoon misschien wel drie keer belangrijker dan het resultaat. En, en en voor mij was het gewoon een heel persoonlijk ding om het om het te doen en om het gewoon af te maken en daarbij een eigen liedje. Op het moment dat je hem afschrijft, dat je je laatste woord hebt gevonden... dat je denkt, oh, daar, dat, dat en je laatste melodielijn... dat is het rijkste gevoel wat ik ken. We dat hebben... je een eigen nummer hebt, wat ja. voor jouw verhaal is. Het is gewoon echt absurd leuk. <laughs> ja. we, we, we hebben een primeurtje, want we mogen al wat laten horen... van jouw toekomstige album. Ja. Als eerste, toch? Ja, ja, ja ja, ja, ja. Uh, Lockhart Lockheart, ja, het nummer. Ja, wow, ik moet wel even introductie Ja, doe dat, doe dat. Nee, want het... Uh, uh, ja, dit is... Uh, is dit nou het eerste liedje wat ik überhaupt heb geschreven? Volgens mij wel, ja. Dan is het, is het... al best een oud liedje, denk ik. Ja, het is al wat ja. ouder deze. Maar uh, uh, het is een demo, dames en heren. <laughs> dat betekent dat je het in één keer opneemt... en dat je het in één keer inzingt... en dat je uh, nog heel veel dingen wil toevoegen. En nou ja, ik moet niet te veel mezelf gaan verdedigen... maar. Ik moet wel bij zeggen dat het een demo is, want ik heb er nog geen officiële versie van. Dus dat wil ik dus. Uh, ik ga, als het goed is, in februari weer terug naar Sun. En daar ga ik alles echt opnemen. Oké. Okay. De demo-versie dan? Oh, spannend. Van Lockhart. <hijen> ZANG Ja, ik vond het een prachtig nummer. Dankjewel. En ik hoorde ook niet dat het een demo was. En uh, uh, uh, nee, ik vind het echt heel mooi. Ik ben er ook heel blij mee. Ja. <laughs> ja. Ja. Hoe denk je dat mensen gaan reageren op jouw uh, op je liedjes? Oeh, ik heb geen idee. Ik denk, um, ja, dat kan. Ja, ik weet het niet. Je kan het niet inschatten. Uh, ik denk dat het wel niet voor een heel breed publiek is. Omdat het vrij. Um, ja, Dat toch Amerikanen is. Ik denk dat het, dat het voor een, misschien niet een. Ja, het is niet heel poppy of zo. Ik, denk, ik weet het niet. Ja, je hebt toch altijd mensen die dan waarschijnlijk dan denken... Van, oh, moet hij zo nodig zingen? Toen voor mij was het altijd <laughs> eerst zingen en daarna spelen. Wil je dat, maar okay. dat, wil je, wil je dat per se gemeld hebben? Dat je, dat, je, dat je eigenlijk eerst zangeres bent en daarna pas actrice? Nou ja, ik, ik, als jij zegt van hoe gaan mensen reageren... dan ben je wel bang voor al die kritiek. Want dat, ja, kritiek ga je krijgen. En als het voor iets is wat zo persoonlijk voor jou is... is het eigenlijk drie keer zo moeilijk om, ja. da om daarmee om te gaan. Ja, want we hadden het ook... over recensies een tijdje geleden. En, en uh, uh, uh, ja, God, ja, ik kan me ook voorstellen... Een, een film die door iemand anders wordt gemaakt... waar al drie jaar uh, bij al niet meer mee bezig bent... raak je misschien wat minder hard. Want ja. wanneer straks een, een, een, een vervelende recensent is... die zegt van ja, ik vind dat nummer eigenlijk niet zo mooi... Ja, en ja, dat natuurlijk. Natuurlijk is dat nooit, nooit leuk. en Zeker als het iets is wat je zelf heel erg aan het hart gaat. En, um, en omdat het zo persoonlijk is... is het dan ook ga ik, veel kwetsbaarder dan als je bijvoorbeeld een rol speelt. Want dan is het... Ja, dat is die rol. Dus dat kan er kan altijd nog aan het scenario liggen. En dit is gewoon allemaal gemaakt door mij en, en, en mijn medeschrijvers. En, en ja, dat is gewoon heel persoonlijk. Ja. Maar ja, aan de andere kant, het is gewoon smaak. Waar gaat het liedje Lockhart over? Ik heb al even mee zitten luisteren. Oh ja, maar waar, waar, waar denk je dat het op gaat? Ja, het gaat in ieder geval over, over Two Little Girls ja, ja, ja. growing apart. Ja, ja, um, ja, eigenlijk moet je dat soort dingen nooit vertellen. Want dan blijft het een beetje tot de verbeelding van de mensen die het luisteren. Maar uh, in dit geval, uh, uh, dit is uh, een liedje. gaat over mij, mijn, mijn, uh, mijn welbekende zuster. Oké. Okay. En eh, uh, uh, um... En, en, en, maar die growing apart, jullie groeiden uit elkaar op een gegeven moment toen je... Toen je... Ja, we zijn in een bos opgegroeid en dat, is, dat, dat vertelt het verhaal ook wel een beetje. En, uh, en uh, we zijn de hele tijd heel, heel, heel close geweest, ook een hele tijd niet. En uh, nu weer heel erg. En, uh, en dit gaat eigenlijk over, over, over echt vroeger, zeg maar. Oké, okay, toen jullie nog heel klein waren. Ja, ja, toen we allebei uh, af en toe uh, het even zwaar hadden. <laughs> waarom hadden jullie het dan zwaar, of is dat gewoon iets wat, wat jonge meisjes altijd hebben? Nee, maar gewoon, uh, ja, dat was gewoon, uh, dat was gewoon best wel een pittige periode. En, uh, en uh, ja, dus, daar, ja, daar hebben we elkaar ook best wel eens in gemist of zo. En wat, wat, dat wat was, waarom was die pittig, de periode? Uh, ja, ja, het was, ja, uh, ja, ja, gewoon, we, we hadden best wel een pittige jeugd, laat ik het zo zeggen. Oké, okay. hoe kwam dat dus, dan? Ja. ja, volgens mij is dat echt al duizend keer uitgebreid... in allerlei interviews wel uh, gezegd. Ja, we, gewoon, we hebben gewoon... ja wel, ik, ik had een... een uh, we zijn, ja, mijn ouders waren uit elkaar. En, en, uh, en we hadden een stiefvader. En dat klikte niet zo. Om um, het maar licht uit te drukken. En, mm -hmm. en, um, en ja, dat heeft wel als een, een wicht tussen ons gedreven. En dat, uh, en dat uh, hebben we elkaar echt wel een tijd gemist. En... Um, en ja, maar die band is gewoon heel sterk. Dus, uh, dus uh, ik, toen we elkaar uiteindelijk weer, echt weer helemaal terugvonden. was het eigenlijk sterker dan ooit. En daar uh, hebben we het ook nog wel vaak over, over, over vroeger. En, dan, en daar heb ik dat over geschreven. Omdat het gewoon toen de tijd gewoon heel moeilijk was om elkaar te bereiken. Waar we waren allebei ook heel verschillend. Hele verschillende mensen. Ja. En nu, dit liedje heb je een tijdje geleden al geschreven. Ja. Een paar jaar terug. Ja. Uh, is het dan niet gek om, het dan, om die teksten dan nu weer te horen? Omdat het. Al gaat over iets heel vroeger. Ja, maar dat vind ik juist ook mooi. Aan dat je dus met liedjes schrijft. Je schrijft het en dat, en dat is af. En dat is er gewoon altijd. Het is een soort geschiedenis op een bepaalde manier. Je zou niet iets kunnen aanpassen. Het kan ook in toekomst een zijn. Het kan ook een nummer, je kan ook een nummer schrijven over dingen die je droomt. Waar je van droomt. Of dingen die je wilt wat gebeuren. Dus het is, het is iets heel mooi rond wat dat betreft. Een nummer. Dat je gewoon... Een situatie ergens uit kan halen. En uh, kijk, je kan ook liefdesverdriet nummers schrijven. terwijl je al, al jaren geen liefdesverdriet meer hebt gehad. En, maar omdat je denkt aan vroeger. Het, het zijn allerlei eigen ervaringen die je meeneemt. En, en dat maakt het gewoon zo ja, rijk eigenlijk. dat je. Dat je... Dat je dat in een nummer... Zo, het, is soort, het is toch een soort therapie. Ja. <laughs> en uh, waar schrijf je dat dan? Ga je dan gewoon thuis achter een bureau zitten? Of uh, ga je door het bos heen struiden? Nee, ja, dat is gewoon dus heel raar. Want ik, ik, ik, ga dan, ik schrijf dan altijd met een ander. Omdat dat voor mij het beste werkt. Ook omdat ik... Uh, ik snap wel iets van akkoorden. Maar ik ben nog niet zo heel goed... Uh, ik, ik neurie het eigenlijk altijd. Dus ik heb altijd melodieën of ik heb ideeën. En, uh, en dan neurie ik het voor. En dan, en dan zijn er vaak mensen die er geen reet van begrijpen. Maar er zijn ook heel veel mensen met wie ik heel goed kan werken. Die dat snappen en die pakken dat op. En die zeggen, ah, maar dan kunnen we wel akkoordje hier. En dan, en dan ontstaat iets. En ik, ik heb dat eigenlijk altijd het leukste gevonden... om samen met iemand iets te maken. Omdat het mij het creatiefst maakt. Als je mij alleen in een hok zet, dan ga ik eigenlijk alleen maar een beetje naar de muur staren. Wat en... pakken ze dan juist niet... Uh, uh, dat, dat die persoonlijkheid uh, af klinkt misschien een beetje hard... maar omdat je het dan met iemand anders schrijft... is het wel echt jouw tekst is en jou, jou, het is jouw verhaal. Ja, nee, nee, nee, vind ik niet. Nee, nee? Dat, dat, dat, dat, dat raak ik echt niet kwijt. En het is ook echt wel, weet je wat, is 80% van mij. Dus de tekst, het verhaal, waar het over gaat... De melodieën. Ik maak het allemaal zelf. En ik krijg daar gewoon echt hulp bij... die ik ook nodig heb om structuur te maken. dat vind ik eigenlijk het moeilijkste. Ik vind het niet zo moeilijk om een, een, een nummer... of een emotie of zo over te brengen. Maar ik vind het wel heel lastig om een structuur van een nummer... van nou oh ja, daar komt er een couplet en een refrein... maar moet er dan persen pers een brug in... of moet er geen brug in? En dat zijn dingen die ik... Ja, die, wat ik nu steeds beter begrijp. Maar dat, dat heeft ook een tijd geduurd. En het kost gewoon allemaal tijd. Er uh, zijn, dus, uh, zijn er straks twee albums in, uh, in de familie van Houten. Ja, ja. ja. Wordt het een soort competitiestrijd? Nee. Die geeft de nee. meeste weg op verjaardagsfeestjes? En dat soort nee, dingen. nou, dan weet ik al wie er bent. Ja. Nee, maar dat, dat, nee, daar gaat het helemaal niet om. Want het is... Ja, nogmaals, het is gewoon een, een, een, een heel eigen... Ding. En onze uh, muziekstijlen zijn ook heel verschillend. Ja, dat, heel dat, andere... viel, dat viel me wel op. Ik bedoel, jij maakt echt iets heel persoonlijks. Zij heeft er volgens mij ook gedaan. Um, uh, uh, is dat echt iets van de familie van Houten? Dat jullie per se je eigen plan trekken en, uh, en iets heel persoonlijks willen maken? Nee, nee, hoor, helemaal niet. Want ik denk gewoon... Uh, ik denk niet dat het een statement is. Helemaal niet. Ik denk gewoon... Want zeker met muziek. Het is zo ongelooflijk. dicht ligt bij jezelf. Dus... Ja, mijn zus heeft echt een plaat gemaakt dat heel erg goed bij haar past. En heel erg haar stijl is. En ja, ik zou dat, ik zou dat niet zo kunnen maken. Nee. Ik moet het echt op mijn eigen manier maken. En dat is ook de reden. Want ik bedoel, mijn zus heeft wel eens gezegd van nou dan. Want ik was natuurlijk al een tijd bezig. En toen kwam haar plaat en toen kon ze dat doen. En toen zei ze nog wel van Nou, ga jij dan eerder uit, want dan krijg je dat gezeur niet enzo. En toen zei ik ja. Het heeft helemaal geen zin, want ik, ik, heb, ik doe het op een andere manier. Het kost mij gewoon ik, meer tijd. En ja. ik wil daar ook meer tijd aan besteden. Want ik heb nu ook... Ik weet niet hoeveel liedjes die ik gewoon nooit ga gebruiken. Maar die zijn er allemaal wel. Weet je. Er zijn heel veel liedjes al gemaakt die ik niet ga gebruiken. Dus je moet... En, en, uh, ja, je doet het gewoon allemaal op je eigen manier. Het is niet per se een statement van... Uh, we zijn heel verschillend of zo. Het is gewoon wat je doet. Ja, het mooiste project van je leven. Ja. Ja. Um, iets anders. Fresh Meat... Ja. Daar speel je in, want naast zingen uh, um, <clears throat> acteer je ook nog veel. Fresh Meat is een Britse -serie En Het uh, gaat over het leven van zes studenten in Manchester. En Jij hebt daar een rol in en je speelt een beetje... Uh, als ik het zo mag zeggen, een suffere antropologie-student. Ja. En jij woont dan samen met uh, uh, vijf anderen in een huis. Ja. Uitgezonden in Engeland, Channel 4. Hoe komen zij bij jou? Ja, dat is, dat is een beetje zoals het met mij gaat vaak in het leven. Ik kom gewoon op hele rare plekken. Ik weet soms ook niet eens meer hoe ik er beland. Maar um, het is gewoon ten eerste heel veel mazzel hebben. Dat is één. Um, want dat is het gewoon. Je moet gewoon echt geluk hebben. Het is niet altijd talent. Het is echt wel geluk. Um, uh, ja, ik, Toevallig was er was een Ierse agent. En die had weer contact met mijn agent hier. En die... In Engeland werkt dat anders hier. Ga je naar een castingbureau en dan krijg je een, een, een casting ja of nee. Mm -hmm. En daar is het gaat het om de agenten. Die bellen eerst. Van wie heb jij in je stal? En is dat wat? En, en dan pas mag je een casting. Ja, dat is een beetje achter de scherm wordt het even. Ja. Dus dan is geregeld. het eigenlijk een beetje van wie kent elkaar. Dus ik had gewoon mazzel dat die agent toevallig dat ding, dat er toevallig net een Nederlandse rol werd geschreven. Want dat komt natuurlijk ook nooit voor. Nee. Dat uh, en dat ze uh, dat zij er toevallig contact hadden. En, uh, en uh, dus toen mocht ik auditie doen. En toen uh, heb ik dat gedaan. <laughs> en uh, toen werd ik het. Ja, <laughs> heel simpel eigenlijk. Ja, het maar... klinkt een beetje alsof elke stap een soort verrassing voor je was. Ja, dat was het ook. Ik, bedoel, ja. Ja, ik had gewoon niet geschoten, is dus altijd mis. Ja. En, uh, en uh, ik, ik ben altijd wel voor uh, alles voor het verhaal en het avontuur. Dus ja, je moet gewoon niet te bang zijn. Je moet gewoon soms gewoon ergens in de rij om de trein durven te springen... En, uh, en dan maar op je bek gaan, of niet? <laughs> Dit is een serie... Uh, uh, nou, het is een Britse comedy-serie. Ik neem aan... Ik heb hem niet gezien, maar ik neem aan veel Britse humor. Ja. ja. Ligt, ligt jou het? dat een beetje? Heel erg. Ja. ja, ja. Ik, ben, ik heb heel veel Engelse afkomst. Dus mijn, mijn oma was schots. En mijn vader die is half schots. En, dus ik ben wel heel erg uh, UK uh, opgevoed. En uh, ik denk dat wij uh, de houtjes... Zoals ik het noemde, van houtjes. <laughs> de houtjes die uh, hebben ook wel behoorlijke uh, slag daarvan meegekregen. Mijn hele familie... die heeft best wel een vrij, vrij... zwarte humor. Vrij okay. droge humor. Mijn nicht en zo zijn ook allemaal heel, heel grappig. En... Um, uh, dat helpt, denk ik. En uh, ja, ik, ik trek... trek mij enorm aan. Ik vind gewoon die manier van... Uh, de grap vinden in de, in, de, in de absurditeit van de situatie vind ik veel leuker dan dat het een grappig rolle slapstick grap is. Het is, eigenlijk an, het is Op een andere manier wordt het, wordt het gebracht dan hier in Nederland. De Nederlandse humor. Met ja, maar ze zijn toch wel, wel een beetje van ho, ho En Toen zei hij uh, Tietekont hoe Ho oh, oh. <laughs> Snap je? En daar is het toch een beetje van oh dat het een beetje gênante humor is. Dat je denkt oh nee. Maar vooral toen ik de office en die en extras en zo zag, toen dacht ik echt oh, gewoon pijnlijke humor eigenlijk. Ja. Maar wat veel meer direct naar het leven. Staat, Zeg maar. Het is veel meer iets wat wij kennen. Want je, je herkent situaties, gewoon pijnlijke situaties... die eigenlijk wel grappig zijn, weet je wel. En is dit, is dit dan leuker om te doen dan uh, nou, bijvoorbeeld die eerste telefilm... waar dan uh, heel veel uh, nou, dat sowieso. verdriet en uh, zit? <laughs> dat sowieso. God, dat was een drama, zeg. Maar uh, uh, ja, dit was fantastisch om te doen. Want ik mocht gewoon, en dat is heel grappig... Ik mocht echt een volledig humorloos figuur spelen. En het grappige daaraan is, is dat dat het eigenlijk allerleukste is om te spelen. Terwijl je denkt, je moet iemand spelen die geen humor heeft. Een heel saai iemand. Maar dat is eigenlijk het leukste om te spelen. Want je moet een soort heel doods gezicht hebben. En uh, mijn haar werd half grijs geverfd. Ik zag er werkelijk waar niet uit voor maanden. Alleen maar rondgelopen met een soort groen-grijs haar. En kroks. Uh, en en, uh... Prachtig. Ja. ja maar dat is, uh, dat is heel dankbaar om dat te doen. Ja. Um, maar wel, ja, je bent daar dan maanden mee bezig geweest. En dan moet je telkens naar Engeland toe. Maar ja. je hebt hier een gezin. Ja, nou die ging ook mee. Oh ja? ja. Die vloog 18 jaar. Ik heb uh, met mijn man afgesproken van... Uh, uh, twee weken is de max. Twee dat weken was, weg ja. huis en dat is de max. Ja. en uh, ook voor mezelf hoor. Omdat langer vind ik, vind ik het zelf ook echt, trek ik het ook niet meer. Maar uh, twee weken, dus als het uh, dan niet kan, op wat voor manier dan ook, dan moet, doe ik het niet. Ah oh, ja? Dus... Uh, of ze gaan mee, als dat kan. En dat is eigenlijk nog het meest ideale. Uh, maar als het niet kan. Zoals met uh, Jackie, met, uh, veel met uh, mijn zus. toen, Dat is twee maanden aan meer. Ik zeg, ja, ik wil het heel graag doen. Maar ik moet wel kijken of uh, mijn man een kind mee kunnen Anders handen. had je het niet gedaan? Nee. Maar dan uh, heb, zeg je dan ook wel eens dingen af uh, ja. op deze manier? Ja. Ja. Maar dat het is wel pijnlijk me. hoor. Ja, soms. ik wou net zeggen. Dat lijkt me wel heel zonde soms. Ja. Ja, is het ook wel. Maar ja, als je helemaal een kind hebt, gaat het niet alleen maar meer om jou. Ja. Dus, nee, uh... Maak je dan thuis thuisrugie erover dat je misschien toch wil of zo? Of is het nee, echt helemaal gewoon... niet. Mijn man een, is echt, uh, ik, ik mag echt uh, in mijn handjes klappen. Het is echt een... Hij heeft me altijd alleen maar heel erg gestimuleerd. Die, uh, die is echt heel erg uh, doen, doen, vooral doen. Dus die, uh, daar, daar hoef ik gelukkig helemaal geen, uh, <laughs> geen zorgen over te maken. Alleen, ik, ik moet wel zorgen dat ik rekening met hem blijf houden. Dat ik niet gewoon over hem heen wals, dat ik alleen maar aan het werk ben. En, uh... Ja, want als je, als je een keer een mooie aanbieding krijgt... dan kun je ook misschien denken, nou, die twee-weken-regel... Ik, ik maak er vier weken van, of zo. Dat weet je niet. Dat is nog niet gekomen. Het is nog gelukkig nog niet voorgevallen. Maar dan is het denk ik wel sowieso thuis bespreekbaar. Ja. En, uh, en dan moeten we gewoon kijken of er man valt te passen dat, dat, die mee, dat ze mee kunnen. Want ik kan ze ook niet zo lang missen. Ja, je hebt een zoontje en een man. Je zoontje Walt. Ja. Is, is je leven heel erg anders geworden sinds je zoontje? Ja, misschien een beetje een stomme vraag. Natuurlijk is je leven Ja, natuurlijk geworden. is dat. Want je zegt altijd van tevoren, ik word echt niet zo heen En ik doe ook echt niet dit en dat. En ik ga ook niet de hele tijd foto's van mijn kind laten zien. Maar dat doe je allemaal wel. Je ja, hele Facebook staat vol. Ja, nee, dat doe ik niet ah, okay. Nee, dat soort dingen dat vind ik wel vervelend. Dat is gewoon zijn... Uh, dat is voor mijn zoontje. En dat is niet... Ja, moet hij zelf maar laten zagen. Babyfoto's op Facebook, Facebook zetten <laughs> Als hij dat wil. Uh, ja, maar... Uh, nee, dat, dat niet. Maar het is... Natuurlijk veranderd het. Maar het, het maakt het leven ook wel makkelijker op een bepaalde manier. Ah, ja? Ja. Hoe dan? Nou, je, je wordt heel selectief in wat je doet. En het draait niet allemaal aan jou. Dus je hoeft niet allemaal meer heel erg... Uh, te veel aan jezelf te denken of zo. <laughs> ik weet nog wat ik dan audities deed, en dan deed ik het niet goed en dan baalde ik heel erg en dan vond ik. Oh. En nu denk ik, oh nou, als ik het niet word, heb ik meer tijd met hem. Oh ja. Het is heel makkelijk. Ja, het is echt. Het maakt het leven wel wat simpeler op een bepaalde manier. En en en. Uh, uh, nou, je zei al dat je ze heel erg mis, die twee weken. Uh, hoe, hoe gaat het dan? Dan zorg je man zorg voor uh, voor je zoontje en jij uh, belt dan elke, elke dag of zo? Nee, dat, dat heb ik ontdekt dat dat niet te veel goed werkt. Nee. Maar ik heb een. Ik maak een boek. Ik maak een mama boek. En, dan, uh, en dan, dan maak ik een soort kalender van de dagen dat ik weg ben. Met een soort uh, hokjes die hij kan aankruisen. En dan maak ik voor elke dag maak ik een verhaaltje. En dan weet ik natuurlijk waar die zit. Je zit nu bij open oma wat heb je dan gedaan? En dan, en dan maak ik voor hem een pagina daarnaast waar hij dan kan stickers plakken of, of kan tekenen. Of wat, en wat hij dan ook die dag wil, wil, kwijt wil. Yeah. En, uh, en dan kan hij die dag doorstrepen. En dan kan hij heel duidelijk zien hoeveel dagen ik weg ben wanneer ik terugkom. En dat werkt heel goed. Want ik heb wel geprobeerd te skypen en zo. Maar dat is voor die kleine kindjes is dat gewoon helemaal niet... Dan willen ze naar je toe en dan kunnen ze niet naar je toe. Oh ja. Dan zien ze je en dan kunnen meer ze niet naar schoot zitten. Het teleurstelling toe. dan vaak. Ja, dus ja. Dat, dat is voor mij wel heel jammer. Want ik wil natuurlijk heel graag zijn stemmen horen. Maar dat, dat werkt voor hem niet goed. En, en, en dit werkt en dit is ook voor mezelf uh, te overzien... En, uh, ja, maar ja, als ik dan weer terug ben, dan is het wel weer echt wel weer dubbel leuk om, om terug te zijn. Ik uh, mij is wel verteld dat uh, dat je altijd in die soort hè, lange interviews van een uur moet je altijd even een beetje zoeken naar een soort van uh, Edge. ja, precies, ja, ja, een soort van uh, er, dus, er, moet vast wel iets uh, mis zijn. Maar als ik het zo een beetje zo bedenk en uh, en naga, dan is het wel, het gaat wel goed volgens mij in jouw leven. De, uh, man, kind, goed werk, plaat maken. Ja. Ben, je, ben je tevreden? Ja, ik ben heel tevreden. Ja, ja ik, uh, ik, ik ik ik vind ook echt dat je ik, ik zeg het ook vaak genoeg tegen mezelf. Ik ben echt een prinsenkind in die zin. Ik heb gewoon echt heel veel geluk. Dat ik heel veel dingen kan doen die ik wil doen. En uh, dat je probeert het leven te leiden wat je voor, voor jezelf voor ogen had. En dat, en dat is heel eng. Het kost ook heel veel energie en heel veel uh, uh, alertheid voor jezelf. Om, om ook gewoon op dat spoor te blijven. En... Uh, daar ga je ook wel eens van af en dan doe je wel eens dingen wat je denkt was ik dat, wat was nou mijn plan of en je wordt wel eens onzeker en je wordt wel eens bang en je wordt wel eens uh, ja ik krijg veel kritiek natuurlijk maar ja ik, ik prijs mezelf wel echt gelukkig ja ja en de de, de, de, de dingen die daarbij horen zoals nou bijvoorbeeld roem wat er komt dan nu ook natuurlijk in Nederland kennen we je allemaal in Engeland gaan we je gaan gaan ze je kennen drie miljoen mensen die daar naar kijken daar daar, daar daar geniet je ook al van dat vind je wel dat, dat vind je wel leuk Nou... Ik vind het heel leuk als je gewaardeerd wordt. Dat is natuurlijk wil, vindt iedereen leuk. Maar die roem op zich, dat is niet waar je het voor doet. Absoluut niet. Nee. Kon, en, en ten eerste en ten tweede, er is echt geen kip die mij kent worden. Nee, ik ik wordt echt zo? niet op straat herkend. Nee. nee? Ik dacht nee. Wel, dat zo werkt als je op televisie bent geweest met wat filmpjes Nee, en maar zo en ik dan. ben nog niet zo vaak op televisie hoor. Ik, ben ah. wel, ik doe wel dingen, maar dan ben ik meestal onherkenbaar. <laughs> en uh, zeker in Engeland, dan kunnen ze me echt niet herkennen. Dus okay. het is echt totaal onherkenbaar, ziet je uit. En, Heel lelijk ook, en uh, uh, nee, ik word niet echt herkend of zo. Maar ik zit eigenlijk gewoon een beetje zo heel goed zo in de middenmoot. En dan wil je wel blijven eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk prima. Ja, ja. oké. Okay. Zolang ik maar kan blijven doen wat ik wil doen, dan ben ik echt, uh, dan, dat is waar ik het voor doe. Ik hoef echt niet. Uh, eigenlijk zou ik het helemaal niet fijn vinden om heel bekend te zijn. Oké, okay, nou houden we zo op deze ja. manier. Ja, je gaat wel weer op tv, want uh, we hebben nog een paar minuten. Uh, album komt eraan. En uh, een nieuwe serie waar je in gaat spelen... hier op Nederlandse televisie, Roseanne. Ja, dat is niet Roseanne, het heet Aaf. Oh, het heet Aaf, ja. Uh, ja ik mag er eigenlijk niks over zeggen... maar het staat overal in de pers. Dus ja, ja, ja, ja. jullie kwamen er zelf mee. Uh, ja, nee, dat, dat ga ik doen. Ja. Okay. Met Annette Malherbe, heel leuk. Ja, het is dus een bewerking van, uh, van de Amerikaanse serie Roseanne. Ja, wat natuurlijk heel eng is. Een bewerking is ja. altijd heel spannend... maar je moet gewoon ook dingen echt eigen maken. En uh, het biedt mij ook de kans om even... een tijdje gewoon lekker in mijn eigen land te zijn. Ja, en wie ga je spelen? Ik uh, ga dan de zus spelen. Welkom, ze hadden er twee, toch? Nee, nee, nee ze hadden twee dochters. Oh, uh, oh, de zus. Oh, ja, ja, ja. zij, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, dat is wel een goede actrice. Ja, dat is een hele leuke rol. Ja, ja, een ja. Leuke rol, ja. Maar ja. het is wel echt Nederlands, hoor. Het wordt echt wel heel erg een eigen ding. Dus Worden dat niet... dan die, die grappen en rollen en, uh, en poep, nou, dat proberen we niet te doen <laughs> Het zal vast worden, weet je. Ik krijg weer zo'n hele lading. Nee, wat het was. Maar nee hoor, dat weet ik. Nee, ik, nee probeer ik. We hebben een hele goede, sterke cast. Dus ik geloof echt wel dat we dat eigen kunnen maken. Okay. Stel nou, uh, je album komt uit. Het wordt een enorm succes. Waar ik van uit ga. Ik vind het prachtig. Uh, en uh, nou, dan uh, wordt er gevraagd, wil je nog een album maken? Mag je allemaal zelf uh, invullen en zo? Je kunt ervan leven. Dan hoef je... Um, dan, maar dan heb je geen tijd meer om te acteren. Zou je dat dan doen? Ja? Ja meteen. Ja. Want je zou eigenlijk dat je je hele acteren bestaan... Wel op willen geven voor nou, het, het, acteren, het zangeres bestaan. Nee, het acteren is echt bijgekomen en het en het, en het en het en het en het je leert er heel veel van en je kunt het ook heel goed gebruiken als je zingt. Het is veel makkelijker om nu een nummer te dragen werkelijk om om dat helpt allemaal, maar het is ja, ik ben echt inderdaad al vanaf klein meisje ben ik gewoon met muziek bezig en en uh, het is altijd mijn, mijn grote droom geweest. Het is voor mij altijd heel duidelijk geweest. En ik geloof ook echt dat als je klein en jong bent, dat je precies weet wat je wil. Ja. En dat je daarna wordt vertroebeld door ah, de, de ja. tand destijds en wat het leven brengt. Maar kijk, en ik heb gewoon heel veel geluk dat dat acteren erbij is gekomen, wat een enorm leuk vak is. Dat is het. Ja. Dus, dus ik heb gewoon heel veel massa dat ik dat ik nu mijn brood ermee kan verdienen... en ondertussen daardoor dus... Uh, uh, geld kan sparen om dan... Uh, uh, mijn platen te gaan maken. Denk om ik dat mijn het droom te denk, maken. Denk je dat het kan? Dat je uiteindelijk echt uh, kan gaan leven van de muziek? Ik weet niet zo heel lastig hoor. Ja? Ja. Maar het gaat, het gaat mij dus niet... Het gaat mij uiteindelijk niet. Kijk, als het kan, dan doe ik het gelijk. Maar het gaat me niet om dat ik ervan moet leven. Het gaat me omdat ik het wil maken en dat ik het wil doen. En als ik, ik sta met een vriendin van mij uh, doe ik een, uh, een uh, Amerikanenprogramma tot de laatste snik. Ja. En dan staan mij soms wel, ja, 30 mensen of zo. En die mensen zijn hartstikke enthousiast. En dan ben ik dolgelukkig. En dan kan en dan hoeft het voor mij niet groter of kleiner. Dan is het gewoon, het gaat echt om het feit dat je dat die muziek mag maken en dat je. Ja, op een podium mag staan en je een paar gitaren hoort... en dat je iets te gek hoort en dat je denkt... ah, dan doe ik daar nog een stemmetje op. Het is gewoon een kick. Het is gewoon een soort ja wat soms voor andere mensen misschien... sporten is of zo. Iets wat, ja... Ik ben heel benieuwd naar je album. Dank je wel ja. dat je er was. Oh, dank, ja, geen dank. Graag gedaan. Tot zover de overnachting. Zometeen veel plezier met uh, de wereld van Filemon met Deborah Blackhoff. Zullen wij nog een drankje doen in de ja. bar? Ik betaal, ja. want het is crisis. Dus, ja, uh, het is crisis. Uh, ja, ik betaal wel. Oh. Tot volgende week. Dan is uh, Pierre Bokma hier, de gast bij Patrick. En...